Semke met het NOS Journaal. Het kabinet begrijpt nog steeds niet waar de torenhoge naheffing uit Brussel vandaan komt. Gisteren werd bekend dat Nederland ruim 640 miljoen euro extra aan Brussel moet afdragen. Een dag later begrijpt premier Rutte nog steeds niet waarom. Dat zei hij na de Europese top in Brussel. In december wordt begonnen met het testen van het Ebola-vaccins in West-Afrika. En dat is een maand eerder dan verwacht... Halverwege volgend jaar moeten er al honderdduizenden vaccins beschikbaar zijn. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Normaal gesproken duurt het jaren om een vaccin te maken en te testen. President Obama heeft bij een ontmoeting in het Witte Huis voor de camera's een verpleegkundige omhelst. Die is genezen van ebola. De vrouw liep ebola op bij de verpleging van de eerste ebola patiënt in de VS in Dallas. Die was uit Liberia naar de VS gekomen. Hij is begin deze maand overleden. Op een middelbare school in de Amerikaanse staat Washington is een schietpartij geweest. De politie meldt dat er twee doden zijn gevallen onder wie de schutter die zelfmoord zou hebben gepleegd. Een aantal mensen is gewond geraakt. Enkele van hen zijn er slecht aan toe. Amsterdamse clubs moeten gratis water verstrekken aan bezoekers. Dat heeft burgemeester Van der Laan gezegd bij AT5. Naar aanleiding van de drie doden bij het Amsterdam Dance Event. De slachtoffers hadden waarschijnlijk drugs gebruikt. Op festivals is gratis water al verplicht. Basisscholen krijgen meer geld voor muziekonderwijs. Voor de komende vijf jaar stelt het ministerie 25 miljoen euro beschikbaar. Private partijen geven ook 25 miljoen en daarmee kunnen leraren worden getraind om betere muziekles te geven. In de Eredivisie heeft Ado Den Haag gewonnen van FC Dordrecht. In Den Haag werd er 2-0 en Ado staat nu op de 15e plaats. Dordrecht blijft voorlaatste. Het weer dan, vannacht blijft het wisselvallig bij 10 tot 12 graden. Morgenochtend is het regenachtig, maar smiddag spreekt vanuit het westen de zon door. En dan wordt het zo'n 14 graden. Dit was het, Henrik. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het.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 Either like us a... Feel it on shadows as a child girl in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 Where do